11 uur, Mariel Hageman met het NOS Journaal. In Enschede komt de stroomvoorziening weer op gang. Iedereen heeft tussen middernacht en twee uur weer stroom, zegt burgemeester Den Oudsten. De aansluiting op een reserveinstallatie gebeurt gefaseerd. Sommige wijken hebben alweer stroom. Als het niet lukt om iedereen weer aan te sluiten, worden noodaggregaten ingezet. Rond half vier waren er twee explosies in een transformatorhuis. In een groot deel van Enschede viel de stroom uit, ook in het centrum. Op spoorwegovergangen werkten de bomen niet meer, tientallen mensen kwamen vast te zitten in liften, pinautomaten deden het niet en winkeliers sloten noodgedwongen de deuren. Ruim 20.000 adressen zijn getroffen door de stroomstoring. Over de oorzaak van de explosie in het transformatorhuis is nog niets bekend. Minister Schippers vindt dat het ziekenhuis in Helbron had kunnen weten dat er een luchtje zat aan Ernst Jansen's steur toen hij werd aangenomen... Het ziekenhuis had zijn naam maar één keer hoeven googelen... en dan had het enorme ellende zien bovendrijven, zei de minister in Nieuwsuur. Schippers en Nederlandse Europarlementariërs... pleiten al langer voor een Europese zwarte lijst van foute artsen. Maar verschillende landen willen daar niet aan. Zolang zo'n lijst er niet is, moeten ziekenhuizen zelf verantwoordelijkheid nemen, vindt Schippers. De minister wees op dat Janssen Steur, ondanks zijn uitgebreide cv... in een relatief lage functie in Helbron aan de slag ging... Als een gerenommeerd arts als assistent bij jou wil werken, zou ik denken, dan zit daar misschien wel een luchtje aan. Tijdens de afgelopen jaarwisseling zijn meer vuurwerkslachtoffers gevallen dan een jaar eerder, blijkt het cijfers van de spoedeisende hulp. In de nieuwjaarsnacht werden 637 slachtoffers geteld, 60 meer dan een jaar eerder. Voorgaande jaren werd steeds een daling gemeld. In veel gevallen ging het om ernstig oogletsel. Vijf keer moest een hand worden afgezet. Daarnaast waren er ruim 150 gevallen van alcoholvergiftiging. De Syrische president Assad houdt morgen een toespraak op televisie. Dat is bekendgemaakt door de staatsomroep in het land... waar al bijna twee jaar een hevige strijd hoedt tussen het leger en opstandelingen. Assad zal volgens, het, volgens de aankondiging het hebben over ontwikkelingen in Syrië en de regio. Het is voor het eerst in twee maanden dat Assad in het openbaar spreekt... In november gaf hij een interview aan een Russische zender... waarin hij zei dat het conflict in Syrië geen burgeroorlog is. De strijd in Syrië heeft volgens de Verenigde Naties al 60.000 levens gekost. Internationale bemiddelingspogingen hebben niets opgeleverd. De leiders van Soudaan en Zuid-Soudaan zijn het eens geworden... over een gedemilitariseerde zone tussen de twee landen. Het akkoord is bereikt na twee dagen onderhandelen in buurland Ethiopië. In april stonden de twee landen nog op voet van oorlog... Een paar maanden later kwamen ze overeen de vijandelijkheden te staken, maar de spanningen bleven. De gesprekken in Ethiopië werden namens de Afrikaanse Unie begeleid door bemiddelaar Mebeki. Volgens de Zuid-Afrikaanse ex-president gaan de twee landen zo snel mogelijk de al bestaande overeenkomsten uitvoeren. Zuid-Soedan behoorde anderhalf jaar geleden nog tot Soedan. Na een jarenlange burgeroorlog kozen begin 2011 de bewoners van het zuiden van Soedan voor onafhankelijkheid. Een van de eigenaren van het Italiaanse modehuis Missoni is vermist. Het vliegtuig waarin de 58-jarige Vittorio Missoni zat... is gisteren voor de kust van Venezuela van de radar verdwenen. De autoriteiten zijn een uitgebreide zoektocht begonnen... naar het vliegtuig met zes inzittenden. Vittorio Missoni was samen met zijn vrouw, twee vrienden en twee bemanningsleden... onderweg van de eilandengroep Los Rock naar de Venezolaanse hoofdstad Caracas. In de Amerikaanse stad Aurora zijn vier mensen omgekomen bij een gijzeling. De doden zijn drie gijzelaars en de gijzelnemer, zegt de politie in de staat Colorado. De dader hield vier mensen urenlang gegijzeld in een huis. De politie omsingelde de woning. Na een tijdje wist een vrouw ongedeerd te ontsnappen... en vertelde de politie dat de andere drie gijzelaars inmiddels dood waren. Toen onderhandelingen geen resultaat hadden, deed de politie een inval. Binnen lagen drie lijken. Er ontstond een schotenwisseling waarbij de gijzelnemer om het leven kwam. Volgens de politie is nog onduidelijk of hij omkwam door een politiekogel. Mogelijk was het zelfmoord. Het motief van de man is onbekend. Ook is nog niet duidelijk wat zijn relatie was met de slachtoffers. Aurora is de stad waar vorig jaar zomer een bioscoopbezoeker... een bloedbad aanrichtte tijdens een Batman-film. Twaalf mensen kwamen toen om het leven. Het weer. Vannacht valt nog wat motregen. De temperatuur daalt nauwelijks. Het wordt een graad of zeven. Morgen opnieuw bewolkt met plaatselijk wat regen. De wind is zwak tot matig. De middagtemperatuur ligt rond een graad of negen. De dagen daarna houdt het bewolkte weer aan. De temperatuur daalt licht en woensdag is er kans op meer regen. Dit was het NOS-journaal. nacht, vrienden. Het wordt tijd voor mij te gaan.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 Een zwarte lijst voor mannen in witte jassen. Het oog vanavond over de zaak Janssen Steur, Venezuela... vrijheid van meningsuiting in Turkije, de HEMA en de popmuziek van 2013. Hij deed er als artsassistent geen vliegkwaad... maar toch ontsloeg het ziekenhuis in het Duitse heilbronnen. Ernst Janssen Steur, waarom? Donderdag moet hij opnieuw worden ingezworen als president van Venezuela... Hugo Chavez, maar ja, hij ligt nog in het ziekenhuis. Het Turkse bureau voor mediamisdaad laat zich van zijn vriendelijke kant zien. Zo'n 450 boeken gaan van de zwarte lijst af, al blijven er nog genoeg over. Wat verklaart het succes van de HEMA? Die rookworst zou ik zeggen. Maar daar gaat de VPRO-film Het Geheim van de HEMA vast niet over. U hoort de maakster straks over die film. Adelle. Rihanna en in Nederland Blauwdsen en de Kik, dat waren op popmuziekgebied de helden van 2012. Wie zijn de kanshebbers in het komende jaar? We vragen het de experts. Dat allemaal straks en eerst het nieuws van vandaag. Zaterdag, 5 januari. Ja, Dr. Jansen had het huis nog am gestrigen dagen verlaten. En er wordt hier niet meer beschäftigd. De omstreden neuroloog Ernst Jansen Steur werkt dus niet meer in het ziekenhuis in het Duitse Heilbron. Dat heeft de ziekenhuisdirectie binnen een dag besloten. Blijft de vraag hoe Jan Steur überhaupt weer aan de slag kon gaan met een vervolging in Nederland aan zijn broek. En dat vragen Duitse journalisten zich ook af. Voor mij stelt zich vooral de vraag wie het zijn kan dat een arts, die ja openzichtig in Holland een beroepsverbod had, in Duitsland arbeiden kan. Dezelfde vraag stelt het CDA hier in Nederland onbegrijpelijk, echt onbegrijpelijk. Het is de derde keer dat Jans Steur alweer werkzaam in Duitsland is. Het moet echt ophouden. Nou ja, en het kon allemaal gebeuren... omdat er in Europa geen registratie van omstreden artsen bestaat. Het ziekenhuis in Helbron had dus ook geen mogelijkheid... zijn status te controleren. Nou ja, tenzij ze een belletje naar Nederland hadden gepleegd... of even hadden gegoogeld. En dat zijn ze in de toekomst dan ook van plan. We werden zeker onze processen daar ook nog maar overprüfen. Enerzijds, um, of men dan regelmatig googelt... Intussen probeert minister Edith Schippers van Volksgezondheid te voorkomen dat ongeschikte artsen zonder problemen een ander Europees land kunnen uitzoeken om daar incompetent te zijn. Maar de rest van de Unie staat daar niet om te springen. De Europese burger heeft namelijk ook recht op privacy. En dus probeert Schippers het nu op een andere manier. Geen zwarte lijst van artsen, maar wel een uitwisseling van sancties. Wij delen in Europa met elkaar de diploma's. Dus een Duitse arts zijn diploma's net zoveel waard in Nederland als in Duitsland. Ik vind dat we dus ook de sancties met elkaar moeten delen. Overigens proberen CDA en D66 in het Europarlement... nog steeds die zwarte lijst goedgekeurd te krijgen. Het was een donkere, grijze dag vandaag. En nergens werd dat zo heftig gevoeld als in Enschede. De stroom viel uit. Explosies in twee transformatorhuisjes en de gevolgen waren duidelijk. En toen ineens viel alles uit. Ik zei, wat is er nou? Ik zei, kijk eens gewoon naar de meterkast of daar de hoofdschakelaar nog uh, of doorgebrand is. Dus er was niets aan de gang. Zo'n 22.000 huishoudens moesten het zonder licht stellen. Op spoorwegovergangen werkten de bomen niet meer. Tientallen mensen kwamen vast te zitten in liften. Pinautomaten vielen uit en winkeliers sloten de deuren. Inmiddels komt de stroomvoorziening weer op gang. Ongeveer de helft van Enschede kan het licht weer aandoen. Gaan we even kijken hoe het bij de andere helft is. In Enschede, Gerry Eikhoff. Gerry, hoe is het daar? Hartstikke donker. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. En ik praat nog even door over de zaak van de neuroloog Janse Steur... met Guus Schrijvers, gezondheidseconoom en emeritus hoogleraar aan het Universitair Medisch Centrum in Utrecht. Goedenavond. Goedenavond. Gisteravond spraken we ook met u, meneer Schrijvers. U zei toen dat u geen voorstander bent van een zwarte lijst van artsen in Europa. Nou, vandaag heeft minister Schippers ervoor gepleit om het op een andere manier te doen... ...namelijk dat Europese landen automatisch elkaar sancties tegen artsen overnemen. Is dat de oplossing? Niet voldoende, niet voldoende, meneer Van Wezel. Het is, uh, stel nou dat je die zwarte lijst hebt dan kan het nog zo zijn dat er een uh, uitzendbureau in Nederland of in uh, Duitsland zomaar dus iemand naar een ziekenhuis uh, stuurt. Uh, wat veel belangrijker is, is dat die kwaliteitsprocedures van dat ziekenhuis in Duitsland en ook in Nederland... Degelijker worden. Dat die dus checken wat voor personeel ze in huis hebben. En dat is eigenlijk zoals dat bij elke sollicitatieprocedure moet zijn. Ga even googelen. Ga checken. En er zijn veel Nederlandse artsen die in Duitsland werken. Dus dan zou zo'n uitzendbureau of zo'n ziekenhuis. die moet weten hoe ze dat BIG-register kunnen vinden. Dat is echt niet zo moeilijk. Nee, dat, Want... dat gaan ze doen. Hè? Dat hoorden we net in het uh, nieuwsoverzicht. Ja. Weer gay en googelen. Ja, dat, dat hadden ze natuurlijk al veel eerder moeten doen. En uh, ze kunnen, behalve dat, kunnen ze natuurlijk ook nog wel eens eventjes, uh, hadden ze ook referenties kunnen natrekken in Nederland. Want op zich is het een heel zinvolle vraag. Waarom gaat een Duitse uh, arts werken in Nederland? Is dat... Uh, uh, waarom doet hij dat? En dan, om dat eens dus even uit te vragen. En ik vind dus voor de hele Europese Unie, voor 26 landen wat te regelen... dat vind ik nogal wat om zo'n probleem op te lossen tussen Nederland en Duitsland. Ja, dus de ik... ziekenhuisdirecties moeten zelf alerter zijn? Die moeten zelf alerter zijn, ja. Gebeurt het, het, meneer Schrijvers, eigenlijk veel, deze constructie die in Helbon dus uh, heeft plaatsgevonden... via een soort uitzendbureau, via een bemiddelingsbureau? Nou, dat is wel voor de lagere artsen. Dus dat, uh, wat deze dokter ook was. Dus dat zijn dus niet de echte medisch specialisten, maar dat zijn dus de mensen die de poliklinieken draaien, die de ingrepen doen. Daar heb je wel die uitzendbureauformules, maar uh, vaak, meestal nemen medisch specialisten in maatschappen in Nederland voor elkaar de diensten. Dat doen ze voor elkaar. En dat, of in regionaal verband. Want dat, dat is een vertrouwde positie. Daar kun je niet zomaar twee weken een andere dokter op zetten. en daarna weer een ander. Dat, dat is niet goed. En er wordt. Eh, het is echt in, in Nederlandse ziekenhuizen een probleem. als er iemand, dus eh, een oogarts, ziek is zelf. En dat er dan, eh, ja, hoe moet je dan die vervanging regelen? Dat is best wel lastig. Ja. Maar het uitzendbureau inzetten... is niet de andere stoppassing. Tot slot nog even, meneer Schijvers. Uh, nou, Zo'n zwarte lijst is dus uh, volgens u een beetje met een kanon op een mug schieten. Maar wat, wat uh, de minister net in Nieuwsuur heeft voorgesteld... als er een sanctie in ja. bijvoorbeeld Nederland is... Ja. past Duitsland die automatisch toe? Dat vind ik wel. Dat... Uh, en dat zien we eigenlijk de facto ook gebeuren. Deze dokter wordt dan ook uh, ontslagen, want ze krijgen de hele publieke opinie in Duitsland tegen. En ik vind ook dat de sanctie, uh, als dat in Nederland gebeurt, moet dat worden overgenomen. En ik vind ook goed dat dat dan via de officiële kanalen ook uh, wordt doorgegeven: dat er sancties zijn. Ja, dat lijkt mij logisch. Als je in Nederland uh, je rijbewijs kwijtraakt kun je ook niet in Frankrijk auto rijden, hoor. Dat, uh, dat, is een, uh, dat, zo, dat lijkt mij voor de hand liggen, ja. Dank u wel, Guus Schrijvers. En mochten er morgen weer nieuwe ontwikkelingen in de zaak... Jansen Steur zijn, dan, dan mogen we vast weer bellen. Ja hoor, Goedenavond. Goedenavond. Wat wordt de plaat, wat wordt de band... wat wordt kortom de popmuziek van 2013, het nieuwe jaar? Die vraag gaan we vanavond voorleggen aan een viertal kenners. En de allereerste is Leo Blokhuis. Goedenavond. Ben je al bijgekomen van de top 2000 aan ah, GoGo? Ja, ja hoor, ik doe het helemaal. <laughs> Terug in de harde uh, werkelijkheid, de werkelijkheid van vandaag. vandaag ja. uh, ja, die top 2000, dat zijn de Golden Oldies. Vanavond willen we ja. het graag uh, in de toekomst met je kijken. Op welke band en op welk nummer moeten we in 2013 gaan letten van jou? Uh, er zijn er veel, en het is een moeilijke keuze... maar ik kies voor Mr. Mississippi. Een, een Nederlandse band, een folkband... Het maar heel kort, het is, is, is heel snel gegaan met die. Uh, nou, ik zeg, het is heel snel gegaan. Hun album moet nog uitkomen, komt eind deze maand uit. Um, de jonge mensen, vier jonge mensen, die ja, eigenlijk een, ik bijna zeggen, een bijna ouderwetse vorm van folkmuziek spelen. Maar dan wel zoals dat uh, vandaag de dag uh, wel meer gebeurt, ook, ook over de grens. Mensen in Amerika als, als Fleet Foxes en Bonnie Verre worden, worden uh, uh, hun invloeden genoemd. Uh, maar dat is een uh, dat lijkt mij een bijzonder talentvol, of lijkt mij dat is gewoon een bijzonder voor gezelschap, Mr. en Mississippi, welk nummer? Ja, goede naam ook alleen al hè. Ah, nee. <laughs> ja. Hoe zouden ze daar aangekomen zijn? Ik, ik, ik uh, dat moet ik ze nog eens vragen. Ik heb geen idee, maar het is een, het is een pakkende naam, je vergeet het niet dat je het één keer gehoord hebt. En dat album heb ik al mogen horen. dat is dat is eigenlijk helemaal goed, maar als je er dan eentje moet kiezen, dan kies ik voor Running. die inderdaad bijblijft. Mister en Mississippi. Ik zie hier op hun site dat ze hopen te worden uitgenodigd op Lowlands dit jaar. Het nummer heette Running. En het was de keus van muziekkenner Leo Blokhuis. Straks meer over de popmuziek van 2013. Maar is Venezuela. Want de gezondheidstoestand van president Chavez blijft wankel. En toch moet hij komende donderdag al aan zijn vierde termijn als president beginnen. Hoe moet dat nou? Edwin Koopman is Latijns-Amerika-kenner, journalist bij onder meer Trouw... en schrijver van het boek De Oliekoning, dat toevallig over Chavez gaat. Dag Edwin. Goedenavond. Zouden ze dat nou niet uitstellen, die inauguratie? Zou dat niet beter zijn? Ja, dat zou beter zijn. Waarschijnlijk komen ze er niet onderuit en het is ook uh, het plan. Waar het, waarschijnlijk gaat het daar wel om uitdraaien... Uh, de, volgens de grondwet mag het niet volgens alle deskundigen, maar ja, de grondwet is op vele manieren interpretabel uh, het is natuurlijk ook een bizarre situatie. We hebben hier tot een tot president gekozen kandidaat... die niet bij zijn eigen, eigen beëdiging kan zijn... die tegelijk al president is... en die wegens zijn gezondheid van het parlement... oneindig lang in het buitenland mag blijven. Nou ja, dat kan in een normaal land natuurlijk de grondwet al niet tegenop. Laat staan in Venezuela waar iedereen zijn eigen interpretatie geeft. En dat gebeurt daar de hele tijd. Hoe zou het eigenlijk met hem zijn? Want volgens de een is hij al dagen buiten de Westen... en ja. vol, volgens de ander heeft hij nog net met hem gesproken... en gaat het uitstekend. Ja. Wat denk ja. je? Ja, wat denk ik? We weten het niet. Het is nee. ieder, uh, ieder bericht is uh, weer tegenstrijdig aan het vorige bericht. Uh, uiteindelijk komt het neer op een, een, een eigenlijk een totaal gebrek aan informatie van, uh, van de regering. Uh, het is denk ik ook niet toevallig. Uh, Cuba, uh, uh, Charles ligt natuurlijk in Cuba. Nou, ja, ja. Hij wordt omringd door Cubaanse artsen en ook door Cubaanse raadgevers. Nou ja, we kennen de Cubaanse... Zijn mensen? Met... Nou, die, die, die weten wel raad met een staatsgeheimje. En uh, dat is uh, nu ook heel duidelijk al vanaf begin. Uh, Chaves laat zich al anderhalf jaar lang behandelen in Cuba. En van begin af aan is het totale mysterie over wat er nu precies aan de hand is. De oppositie eist duidelijkheid, want hij is tenslotte het staatshoofd. Hij zegt het is onverantwoordelijk om te be beweren dat hij in volle functie is. Maar er komt gewoon niks meer uit dan dat zijn situatie kritiek is. Wie heeft op dit de, de feitelijke macht in Venezuela? Of heeft iemand de macht in Venezuela? Ja, ja, ja. er is natuurlijk een vicepresident, Nicolas Maduro... die nu uh, in feite de, gewoon de dagelijkse dingen runt. Uh, formeel is Chavez nog in, uh, in functie. Maar hij doet natuurlijk nu de dagelijkse beslissingen... voor zover het mogelijk is. Want iedereen is, eigenlijk, iedereen is alleen nog maar gericht op de gezondheid van, uh, van de president. En is dit ook de echte opvolger, Maduro? Nou, dat is maar de vraag, want uh, als Chavez overlijdt en hij heeft geen uh, beëdiging achter de rug, en dat ziet er nu wel naar uit, dan wordt niet Maduro degene die uh, de tijdelijke president wordt, maar de voorzitter van het parlement. En die moet dan binnen 30 dagen verkiezingen gaan organiseren. Of dan Maduro ook de kandidaat van de officiële van de revolutie wordt, uh, dat is wel waarschijnlijk, want Chávez heeft daarop aangedrongen voor hij vertrok naar Cuba. Maar ja, dan moet hij ook nog die verkiezingen gaan winnen. En de oppositie die loert natuurlijk ook op de macht. En maakt ook een goede kans, zeker als Chávez uh, er niet meer zou zijn. En, uh, wat is het voor man, Maduro? Maduro is een, uh, een, een hele flexibele, amabele, wel een, een, een loyaal aan de revolutie, maar ook een... een, een, uh, ja, een, een, een uh, een man die met iedereen wel overweg kan. Een, een redelijk gematigd iemand binnen de hele context van die revolutie. In tegenstelling tot die voorzitter van het parlement waar ik het net over had. Die overigens vandaag weer herverkozen is tot voorzitter van het parlement. Die uh, mogelijk dus tijdelijk de touwtjes in handen gaat uh, hebben. Dat is een, een Havik. Een, een, een, ja, een vrij bot, uh, scheldende uh, man die, uh, ja, die niemand spaart. En ook uh, heel radicaal is. Dus dat zijn wel degelijk tegenpolen die. Achter de schermen vermoedt iedereen ook wel uh, ja, mekaar uh, in de ogen kijken van wie zal het straks gaan worden. Een scheldende man, wat voor, wat voor soort dingen roept die dan, die parlementsvoorzitter? Nou ja, de, de dingen die we van Chavez ook gewend zijn, dat de, de oppositie uit, kapitele, vuile kapitalisten zijn, allemaal elite uitbuiters en die eigenlijk best maar het land kunnen verlaten en dat soort dingen. Dus zeg maar, een tegenovergestelde van de, de amabele Maduro. consensusman die Maduro is. Ja, dat is meer een Emil Roemer, zeg maar. <laughs> ja. Kan, ja, kan de Venezolaanse revolutie eigenlijk zonder Chavez, of, of stort het als een kaartenhuis in als hij afleidt? Ja. Ja, daar zie je het wel naar. Kijk, Venezuela kan natuurlijk heel goed voorstellen. Maar die revolutie het is echt het kind van Chavez. Chavez is die revolutie. Hij draagt hem. Hij heeft het charisma. Hij is de leider, de, de, de inspirator. De, de, nou, en alles is hij. En als Chavez wegvalt, ja, dan zal het niet meteen uit elkaar vallen. Sterker nog, hoe sneller de verkiezingen zullen zijn... hoe meer uh, zeg maar op de, de golven van het, uh, de emotie voor Chávez... Uh, die, die revolutie waarschijnlijk... misschien die verkiezingen ook nog wel gaat winnen. Maar uh, op termijn verwacht ik dat hij uh, van de revolutie niet zoveel zal overblijven uh, zonder Chavez. We zien nu al die tegenstelling tussen die twee uh, hoofdpersonen. Nou ja, uh, die revolutie bestaat ook in een samenraapsel van heel veel partijen... en verschillende stromingen die zich achter Chavez hebben opgesteld al, al 13 jaar lang. Maar als hij verdwijnt, dan uh, is de kans uh, vrij groot dat het uh, op termijn allemaal uit elkaar zal vallen. Nog één uh, vraag Edwin. Hij zit in Cuba... En... Is in Cuba, ligt in Cuba, dat weten we niet helemaal. Dus maar daar hebben ze zo hun eigen oplossingen voor dingen. Toen Castro erg ziek werd, uh, zette hij gewoon een stap opzij... en kwa kwam zijn broer aan de macht. Zouden de Cubanen hem dat ook nog kunnen aanraden? Heeft hij een broer? Uh, hij heeft een broer die zelfs uh, ook uh, uh, ambassadeur is geweest in, in, in Havana. Uh, maar... Dat is niet iemand die er nou uh, zeg maar een, een, een opvolger zou kunnen zijn. Ik weet niet of ze hem hebben aangeraden. Maar Charles heeft bij vertrek heel duidelijk gezegd... Maduro wordt de man op wie de Venezolanen moeten stemmen... als ik er niet meer zou zijn. Uh, dus hij heeft niet zijn broer ook maar genoemd. Die broer is ook niet echt in zicht als een, uh, ja, als een charismatisch... of een, een, een, een politicus die straks kans zou maken. Oké, okay, nou, ik probeerde ook maar wat. Dank, dankjewel <laughs> voor je commentaar, Edwin Koopman. En we zijn op zoek naar de artiest waar we in 2013 nog veel van gaan horen. Gijsbert Kamer is een van de popjournalisten van de Volkskrant. Goedenavond. Goedenavond. En ik hoor je heel slecht, Gijsbert. Goedenavond. Ja, dit is beter. Oké. Okay. Um, hey, wat voor popjaar wordt 2013, denk je? Ik denk dat het een, een, een mooi jaar wordt waarin in ieder geval een aantal hele mooie platen gaan verschijnen. Want wat er nu al eind vorig jaar zeg maar aan onze journalisten toegekomen uh, is, uh, dat is al heel mooi. De eerste paar maanden gaan er een paar hele mooie platen uitkomen. Maar ik denk ook dat het een heel zwaar jaar gaat worden voor met name de uh, clubs. Het uh, live circuit heeft het veel moeilijker dan wij allemaal denken. En het, uh, het, gaat, het, wordt, het wordt een spannend jaar, denk ik. Er komt een uh, nieuw album van U2 als het goed is, Neil Jong komt naar Nederland. Wordt het een beetje een oudgediende jaar denk je? <laughs> <laughs> nou, dat is altijd de oudgediende, ja, want de grote namen uh, waar wij al, uh, ja, de grote namen in popmuziek zijn nog steeds uh, oudgediende, want er komt daar bijna niemand meer bij, behalve een Adele of een uh, Mumford Sons nu. Dus uh, we zullen het nog altijd in de grote stadions van de oudgediende moeten hebben. Maar uh, er dient, uh, er staat een hele hoop nieuw talent te trappelen, zoals bijvoorbeeld uh, mijn tip voor dit jaar, waar uh, uh, aan het eind van vorig jaar al zelfs in het buitenland heel veel uh, aandacht voor was. Dat is uh, een uh, jongen van 24 jaar die in Zwaag noord-Holland Woont en zijn naam is Jacco Gardner. Huh? En uh, die komt met een uh, buitengewoon mooie plaat uh, in februari uit. Waar, uh, wat ik al zei, in het buitenland zelfs al veel over te doen is, want hij heeft al eerder in, op een klein Spaans labeltje en op een uh, invloedrijk Amerikaans label een singeltje uitgebracht. En wat voor soort muziek is, de, is het? Sorry, wat voor muziek? Het is, uh, het, het doet heel, erg, het is heel erg jaren 60. Uh, hij zegt zelf ook, hij hebben een studie gemaakt van de jaren 67, 68, omdat dat de jaren waren waarin uh, artiesten in de studio voor het eerst alle ruimte kregen en ook alle technische mogelijkheden hadden, waardoor volgens hem de spannendste muziek gemaakt werd. Dan denk ik aan Brian Wilson met zijn Beach Boys, maar ook heel erg uh, aan Sid Barrett. Die hoor je heel erg terug in... Uh, Pink Floyd. Uh, in, in, uh, van Pink Floyd, inderdaad. Uh, die hoor je heel erg terug in zijn muziek. En daar... daar, daar heet, die heeft hij zich eigen gemaakt en hij heeft daar hele mooie uh, liedjes eigenlijk, uh, geschreven... die in die sfeer zitten, maar toch helemaal van hemzelf zijn. Dus klinkt, heel, ik snap klinkt heel interessant. Dat nummer wordt het? Uh, Clear the Air, het singeltje wat hij op, uh, ooit op het Spaans label mocht uitbrengen vorig jaar. Ja, heel leuk liedje. Tussen Brian Wilson van de Beach Boys en Sid Barrett van Pink Floyd. Maar dan uit Noord-Holland. Chaco Gardner zal wel Sjaak Tuinman heten in werkelijkheid, denk ik. Het was de tip van Gijsbert Kamer, van de Volkskrant. Straks meer over de popmuziek van 2013. Nog veel meer van deze prachtige liedjes hoort u straks. Karl Marx, Lenin, maar ook John Steinbeck. Jarenlang stonden hun boeken in Turkije op de zwarte lijst... Ze waren verboden. Net als honderden andere boeken, kranten en tijdschriften. Tot vandaag. Correspondent Bram Vermeulen in Istanbul. Zijn die boeken vanaf vandaag weer overal te koop? Nou, ze zijn niet meer een uh, lange onderdeel van een uh, hele lange zwarte lijst... die er hier al jaren bestaat over boeken die Turken eigenlijk niet mogen lezen. Die lijst uh, is 450 titels lang. Dan moet je denken aan boeken, maar ook aan essays, aan brochures... Uh, en die lange lijst is eigenlijk een overzicht van alle vijanden die de Turkse staat gekend heeft in, veel, in de afgelopen he? eeuw. En dat zijn er heel erg veel, ja. Uh, dus inderdaad, Karl Marx uh, uh, mag weer gelezen worden: het uh, communistisch manifest vanaf vandaag. Dus dat is voor Turkse communisten goed nieuws. En de Griekse boeken, Koerdische boeken, ja. Armeense boeken. Ja, nou over dat laatste, uh, daar zijn we nog niet helemaal uit. Want ik ben uh, van de week nog uh, langs geweest bij een, uh, een, een grote boekhandel hier in Istanbul. En dan, daar loop je binnen, daar, daar staan duizenden titels. Van alles is verkrijgbaar. Maar uh, als je inderdaad vraagt naar uh, een aantal goede boeken die er verschenen zijn, bijvoorbeeld over de Armeense genocide, dan kun je die in de Turkse boekhandel nog altijd niet krijgen. Ook heel veel boeken over de Koerdische aangelegenheden kun je niet krijgen. Het gekke is trouwens dat als je naar de overkant gaat... waar dezelfde boekhandel uh, de Engelse versies van heel veel boeken heeft... dus de Engelse titels verkoop, verkoopt, daar kun je die boeken wel kopen. Maar ga je naar de Turkse afdeling, uh, dan zijn ze niet te krijgen. Dus met name die boeken over de zeer gevoelig liggende geschiedenis... van de Turkse Republiek zijn nog altijd niet te krijgen. Maar 450 andere sinds vandaag wel. En nu heeft Turkije in eigen ogen natuurlijk nog steeds heel veel vijanden. Waar, waarom, wordt die ja. lijst dan nu, of waarom worden die boeken dan nu wel vrijgegeven? Nou ja, kijk, de, de regering uh, is er veel aan gelegen... om uh, in elk geval uh, de buitenwereld te laten zien... dat ze wel degelijk bezig zijn met democratische hervorming. Ik heb er ook met een aantal uitgevers over gesproken. En die zeggen, ja, het is vooral uh, symboolpolitiek. Want het gekke is dat sommige boeken die nu weer te verkrijgen zijn... en daar zijn ook een aantal hele bekende... Turkse schrijvers onder, zoals Aziz Nessin, uh, Nazim Hikmet. Uh, die boeken staan op die zwarte lijst, maar vertellen zij, die zijn toch al jaren gewoon in print. Bijvoorbeeld van uh, Nazim Hikmet uh, worden ieder jaar 200.000 titels verkocht, maar uh, officieel staan ze nog steeds op een zwarte lijst. Dus zeggen die uitgevers, waar is het hier eigenlijk om te doen? Is het vooral een boodschap geven, bijvoorbeeld aan de Europese Unie, dat deze regering wel degelijk wil hervormen, bezig, bezig is met democratische hervormingen... terwijl in de praktijk dat eigenlijk niet zo heel veel uitmaakt. Dus eigenlijk wordt het hele het verbod is eigenlijk nooit gehandhaafd? Het verbod eh, kan worden gehandhaafd als het eh, autoriteiten uitkomt. Je kunt bijvoorbeeld voorstellen dat sommige boeken... Eh, bij mensen worden aangetroffen die sowieso al verdacht zijn... dat juist het hebben van die boeken dan meer kan worden gebruikt in een rechtszaak. En kunnen ze zeggen, ja, u heeft ook boeken in uw bezit... ...die u eigenlijk niet mag lezen. Um, het, is dus, het hele verhaal is dus uh, vrij paradoxaal... ...want aan de ene kant het goede nieuws is 450 titels mogen weer... ...aan de andere kant het slechte nieuws is dat er nog altijd 5000 titels... ...naar schatting zijn die nog steeds ergens op een zwarte lijst bestaan. De Duivelsversie van Rushdie, zou ik die kunnen kopen in Istanbul... Ik denk het niet. En ik denk ook uh, vandaag niet. Uh, verbaas het verbaasde mij enigszins, want ik had niet verwacht dat die uh, in Turkije nog zo gevoelig uh, zou liggen. Maar uh, ja, sinds dat boek uit is gekomen, 1988 als ik het wel heb, uh, is die in uh, Turkije ook niet verkrijgbaar. Omdat men toch bang was in de tijd dat dat uh, sommige gelovigen uh, tegen de haren in zou strijken. Ik heb zowel bij de Turkse als de Engelse afdeling gecheckt en ook bij de Engelse afdeling... Kon ik Salman Rushdie niet krijgen. Wel andere boeken, maar niet de satanische verzen. Wie gaat hier eigenlijk over? Is er een soort bureau dat uh, bepaalt welke boeken mogen en niet? Ja, er is een, er is een speciaal commissariaat voor die dat bepaalt. Uh, maar veel mensen die ik sprak die zeggen dat heel veel van die verboden vaak leunen op de persoonlijke smaak van mensen uh, uh, die de autoriteit uitdragen. Dus je denkt aan een gouverneur die iets niet leuk vindt. Een, een politiecommissaris die iets niet aanstaat. Of gewoon eh, particulieren. Zo was toen ik naar Turkije kwam in 2009. YouTube niet beschikbaar op het internet. Althans niet via de normale weg. Als je YouTube.com intikte in dan kreeg je hem niet. Dan kreeg ik vervolgens van allerlei Turken weer andere adressen dat ik er toch bij kon. Maar YouTube was afgesloten omdat... Uh, een aantal Turken aanstoot had genomen aan een filmpje dat er was geschreven over de grondlegger van de Turkse Republiek 1923 Kim Alm uh, Ataturk en dat filmpje was beledigend geweest en dus werd heel YouTube maar verboden zo zie je dat wie er ook maar beledigd uh, zich beledigd kan voelen in Turkije zomaar een rechtszaak kan aanspannen en zomaar allerlei dingen kan verbieden uh, maar de, ik zou zeggen dat eigenlijk de kampioen verbieden toch nog altijd de premier van dit land is uh, Tayyip Erdogan. In je VPRO-televisieserie over uh, Turkije. komt ook een uh, serie over Sultan Suleiman voor. Ja. Uh, ook verboden. Het <laughs> is, is een fascinerend verhaal. Uh, die, er is nog nooit een soap gemaakt op Turkse bodem. die zo waanzinnig populair is. als die soap over, zoals die hier heet, de Prachtige Eeuw. De eeuw waarin uh, Suleiman, de tiende sultan van het Ottomaanse Rijk, de wereld regeerde. Hè. Hij bracht uh, de Ottomaanse troepen tot aan de poorten van Wenen. Uh, iemand waar Turken dus heel erg trots op zijn. Maar op het moment dat daar een soapserie over werd gemaakt, was het huis te klein. Binnen een week hadden de makers 70.000 klachtbrieven binnengekregen dat die soap onmiddellijk van de buis moest verdwijnen. Waarom? Omdat er in die serie niet zozeer te zien was dat die Suleiman inderdaad heel de wereld aan het veroveren was. Of in elk geval de Balkan, Noord-Afrika. Maar dat die serie vooral liet zien dat hij ook maar een mens was. Dat hij verliefd werd. Dat hij nogal van de drank hield. Eh, en dat er in, die, in het paleis, het Ottomaanse paleis, allerlei intriges zich afspeelden. En het gekke is nu dat hij zo, nou al meer dan eh, anderhalf jaar op de televisie. Uh, verschijnt. 150 miljoen kijkers heeft over de hele wereld. Uh, mensen laten zien: er is het laatst een kaartje in, in de Turkse krant Hudiët. Dat liet, liet zien dat er meer kijkers zijn over de wereld dan het Ottomaanse Rijk ooit groot is geweest. Tot in de Russische republieken, ver tot in Afrika wordt er naar gekeken. En plots, laten we zeggen, een maand geleden. Uh, horen we ineens premier Erdogan ontzettend boos worden op de makers en uh, zeggen dat hij die soapserie maar niks vindt. Uh, hoe komen ze er toch bij dat uh, deze Suliman zo geleefd heeft? Die man heeft 30 jaar lang op de rug van een paard gezeten. En Nooit een druppel je... aangeraakt. Ja, staat, staat nooit gedronken, nooit verliefd geweest... nooit geweest een mens zoals, zoals u en ik van, van vlees en bloed. En dat niet alleen, het, was niet, het ging niet alleen over de smaak van de premier... maar hij zei dat hij ook uh, aanklagers de opdracht gaat geven... om die serie van de buis te halen. En dat, ja, dat vonden heel veel mensen, heel veel kijkers... maar ook heel veel columnisten natuurlijk veel te ver gaan. Want zeiden ze, is het nu zo dat de smaak van de premier... ook de smaak van het land moet worden? Nou, mocht je de duivelsversen ergens uh, aantreffen, desnoods in het Engels, uh, schroom niet te bellen. Dankjewel. Bram van Meulen. Graag gedaan. En goedenavond, Atze de Vriese van de VPRO van 3 voor 12. Goedenavond. Uh, Leo Blokhuis, die vindt Mr. en Mississippi de belofte van het nieuwe jaar. Goeie keuze. Goeie keuze. Ja en, hoor. En Gijs Kamer tipte Jaco Gardner. Ja, nog betere keuze. Het zijn allemaal Nederlanders. Ga jij ook iets ja. Nederlands voor ons uitkiezen? Nee, ik ga wat exotischer. Ik heb een, uh, een Nieuw-Zeelander die via een omweg uh, in Amerika beland is. Uh, een jongen die heet Ruben Nielsen. Uh, hij zat uh, in uh, Nieuw-Zeeland in een uh, behoorlijk succesvolle band. En een stoere naam, de Mint Chicks, zat hij met zijn broer uh, samen in. Dat liep op de een of andere manier uh, mis. ging ook niet helemaal goed met zijn broer, geloof ik. Maar dat is weer goed gekomen, want hij werkt ook mee aan zijn nieuwe band. Die heet Unknown Mortal Orchestra. Ik had er eerlijk gezegd tot nu toe niet van gehoord, maar ze we hebben wel in 2011 al een keer een plaat uitgebracht. Daar is hier niet al te veel mee gebeurd. Maar nu komt er alweer een tweede aan en die, uh, ja, die gaat denk ik wel heel, er heel erg opgemerkt worden. En waarom vind je dat uh, de belofte van het nieuwe jaar... Nou, met name het, het singeltje, het, het nummer wat je zometeen uh, zo uh, gaat draaien, Swim and Sleep heet dat. dat is een buitengewoon knap liedje en het is een, uh, een het intrigeert het begint al bij de hoes, je ziet een, een heel klein meisje met een bloedneus erop. Ik heb het hem gevraagd, dat blijkt dus echt zo'n dochtertje te zijn die uh, net leerde lopen en uh, uh, ja, toch op de, plat op haar gezicht ging. Intrigeer dat je zoiets dan al op de hoes van je, van je single uh, doet, het is helemaal niet zo'n agressief liedje melancholisch liedje met een mooi beeld erin over een haai die stil en eindeloos op de bodem van de zee ligt. Een soort, soort verlangen naar de ultieme rust, een heel knap liedje. En uh, ja, dat, uh, ja, er staan meerdere van dat soort goede liedjes op, op zijn album. zijn heet... lijkt ook nog wel heel erg goed te zijn. Hoe heet het, het liedje? Het liedje heet Swim and Sleep Like a Shark Does. Maar het lijkt me duidelijk, de hippiejaren zijn helemaal terug in 2013, althans in de popmuziek. Swim and Sleep van de Unknown Mortal Orchestra was dat de keus van VPRO's. Adze de Vries en over de VPRO gesproken aanstaande maandag zendt die omroep op Nederland 2 de documentaire Het Geheim van de Hema uit. En we gaan even luisteren naar het begin van die documentaire. Een van de eerste dingen die ik me herinner is die winkel waar ik samen met mijn moeder zocht naar een wc-borstel. Voor mij was dit op- en top-Holland. En ze hebben er ook nog van alles. Onderbroeken, jurkjes, slingers, rookworst en tompoezen. Kortom, een echte volkswinkel. Ik had gedacht dat deze winkel heel Holland zou blijven. Nou, dit is ook weer netjes, jongens. Maar tijden veranderen. Ja, Tom Poese, daar hoopte ik al op dat die er ook in zouden zitten. Uh, bij me hier in de studio de maker van die documentaire Het Geheim van de HEMA, Jan Ting-Juen. Hallo. Welkom. U kunt het gesprek ook zien met Jan Ting-Juen op www.radio1.nl trouwens. Um, je begint met dat de HEMA voor jou eigenlijk Holland was. Uh, ja. Waarom? <laughs> Waarom niet uh, Blokker of VND? Of... Ja, nou ja, dat, uh, is gewoon, dat, dat moet je aan mijn moeder vragen. Die, die nam me gewoon oh, mee naar de Hema. Dat <laughs> was gewoon de eerste winkel die, die ze binnenliep. Maar nee, wat vond je dus aan Hollands? Hè? Nou, toen ik zes was, ik, ik was zes toen ik hier naartoe kwam. Dus toen, toen, wist, toen, kon, toen sprak ik ook geen Nederlands. Dus wist ik ook niet dat het Holland was. Maar achteraf, als je het nadenkt over wat dan Holland voor mij is, dan denk ik aan Sneeuw en fietsers en ja, de Hema. Je citaat dat we net hoorden, want dat ben jij. Uh, Eindigt met, maar tijden veranderen. Ja, tijden veranderen, want uh, ja, ik, ik heb een film gemaakt over. Dus uh, HEMA, uh, is, is het is eigenlijk Hema uiteindelijk is het een film geworden over een, een bedrijf in crisistijd en uh, een tijd waarin gewoon uh, ze mee moeten met volkeren. Dus ze kunnen niet altijd die gezellige, leuke, oergezellige Hema blijven, maar uh, ze moeten mee met de volkeren. Dus ze moeten uitbreiden en met name in het buitenland. En dat heeft te maken met schaalvergroting. En waarom moet dat eigenlijk? Wie zegt dat moet. Dat uh, een te nou ja, maken. ja, een van de van de pijlers van, uh, van, van, van, van zeg maar de, het succes van de Hema is natuurlijk dat ze goedkoop zijn. Ik bedoel, iedereen komt daar omdat, uh, omdat ze vooral niet een cent veel willen betalen. Ook heel Hollands trouwens. En, uh, Net zo Hollands als uh, rookworst of. Precies, precies. Maar die rookworst moet natuurlijk creëres, gewoon uh, niet, niet meer kosten dan die 1,50 euro geloof ik, meen ik even uit mijn hoofd. Maar, um, maar, uh, en, en dat kun je die prijzen laag houden. Dat, dat kun je eigenlijk alleen maar realiseren door, uh, door schaalvergroting. En schaalvergroting houdt dan in natuurlijk dat je de, de kosten laag kunt houden. Maar dan moet je ook veel meer uh, goederen verkopen. Uh, en uh, als je veel meer goederen wil verkopen... Ja, dan moet je meer winkels openen of meer winkels hebben. En Nederland is eigenlijk al helemaal vol. Er zit al in elke dorp of stad, zit in HEMA. Dus ze kunnen eigenlijk niet anders meer dan gewoon het buitenland uh, in. Ja, ze moeten gewoon de grotere formules achterna... zoals de IKEA en de Zara's, want dat is de toekomst. Dat is hoe je... De H&M's. Precies, in de toekomst uh, in retail-land uh, kunt opereren. Het is een mooie paradox. Je komt uit China, dit is een van de eerste dingen in je jeugd... waarvan je denkt, nu heb ik Holland ontdekt. Het documentaire begint ook met koeien in de wei en zo. Uh, en, en het eindigt met, ja, je moet Holland uit wil je, wil je overleven. Ja, ja. Althans, als nee, bedrijf. Nee, dat, dat is ook zo, ja. ja nou ja, goed, het, het gaat natuurlijk ook een beetje over identiteit en je aanpassen. En uh, ja, het thema is ook uh, hoe, uh, ja, hoe, hoe, wat, wat kun je nog behouden van je eigen identiteit als je gewoon moet aanpassen en moet groeien. En dat geldt voor een individu. Maar eigenlijk ook natuurlijk voor een bedrijf. Voor eigenlijk alles in het leven. Wat denken zij te redden van hun identiteit als ze naar het buitenland gaan? Um, wat denken ze te redden? Nou, ik ik denk, kijk, ze, wat, wat vinden ze nu hun identiteit? Doen, hun identiteit vinden ze uh, de de de de zeg maar het, het gevoel wat ze uitstralen en het. Uh, ja, raar genoeg het idee dat ze gewoon drie verschillende soorten artikelgroepen verkopen. Dus zowel food noemen ze dat, dus worst, mode, kleding en fashion en ondergoed en hardwaren. En momenteel is het zo dat het grootste succes in Parijs bijvoorbeeld, dat is eigenlijk voornamelijk gebaseerd op hardwaren. En dat loopt als een tierenlier. Maar uiteindelijk is dat niet wat de HEMA is, want HEMA is niet alleen maar koffiekopjes. Het is ook die worst en het is ook die onderbroekjes. Dus ze willen alles daar uiteindelijk. Krijgen. Maar waar zitten ze allemaal al? Oh jeetje, uh, in Luxemburg, Duitsland, uh, Frankrijk, uh, België. Heeft het ook lief, landen, iets ja. te maken met dat ze verkocht zijn aan. Een, ik een Britse investeringsmaatschappij die hun weer met winst van de hand wil doen. Zit, zit, zitten dat soort dingen ja. daar ook niet achter? Ja, dat, dat is wel een van de zaken die het natuurlijk allemaal wat extra onder druk zet. Ik bedoel, ik, ja, ik zou liegen als ik het niet zou zeggen dat natuurlijk uh, de CEO en de directie wil gewoon winst maken. Want uiteindelijk aan het eind van de dag is het gewoon een commercieel bedrijf. Maar de extra druk die er bovenop zit, is het feit dat ze wel moeten uh, presteren naar. Uh, uh, ja, naar gewoon de, de eisen zeg maar, van een private equity fonds. En dat is puur gebaseerd op winst, uiteindelijk. We hebben het al heel even over Frankrijk uh, gehad, waar ze voet aan de grond probeert te krijgen. Dat komt ook voor in je documentaire. Uh, we gaan even luisteren naar hoe dat klinkt, mensen van de HEMA in Parijs. Yeah, we zijn nu in Cardinore En uh, we gaan the Future Store hier voor een moment Kijk jongens, onze toekomstige winkel. Ikea, H&M, Zara, dat zijn spelers die op een gegeven moment hun thuismarkten zijn ontgroeid. En er is maar één weg, dat is die weg uh, navolgen, zonder twijfel. Stefan de Vries, correspondent in Parijs, goedenavond. Goedenavond. Is het le of la hema? Het is le Emma. <laughs> Ja, de, de Hema ema zegt Ja, ik kom, kom er vaak, zeker, absoluut. Ja, ik, ik ben een groot HEMA-fan. Dus ik was ook erg blij toen drie jaar geleden de eerste HEMA opende in Parijs. Tenminste, toen nog in de voorstad van Parijs. Inmiddels zit ze ook in de stad zelf. Er zijn er al dertien, heb ik net gezien, op de HEMA-site. In, in Parijs alleen al en de voorsteden. Dus het is een... Um, ja, de regisseur sprak net over... het loopt als een tierendier en dat, uh, dat kan ik inderdaad bevestigen. En wat koop je er zelf wel eens? Ja, ik, ik uh, ga er vooral naartoe voor de drop en de pedis. En zijn twee exotische dingen die uh, in Frankrijk moeilijk te vinden zijn. Maar de meeste van mijn vrienden die er ook graag komen, die gaan er toch wel heen voor de dingen die je er kunt kopen voor. Uh, met name uh, het huis, dus uh, decoration, zoals dat hier heet. Um, ook wat uh, ja, heel veel mode is er volgens mij wat minder in Frankrijk dan in Nederland. Uh, wel wat ba babykleding en dat soort dingen. Dus dat, dat loopt ook. Mode hebben de Fransen zelf al misschien. Ja, daar hebben ze inderdaad al genoeg van in Frankrijk. Uh, dus dat zou zijn alsof je ijsklontjes aan een Eskimo ging verkopen. Uh, maar ja, ze doen het erg goed. En dat is, uh, dat is toch verbazend omdat het een typisch Nederlandse formule is. Maar misschien is het wel niet typisch Nederlands... en is het toch een meer een soort universele uh, taal die de HEMA spreekt... Uh, die ook uh, ja, de Fransen erg aanspreekt. Janting. Weet jij wat hun strategie is om de Fransen aan te spreken? He, hebben ze bepaalde water in de wijn gedaan? Uh, zijn er dingen die ze in Nederland wel doen, maar in Frankrijk weglaten? Of? Ja, ze laten veel weg. Zoals ik al zei, ze, ze, ze, ze, ze focussen zich echt precies op die decoraties zoals uh, Stefan zegt. Dus hardwaren, maar verder laten ze al die typische Hollandse dingen... oké, okay, drop, maar dat is exotisch. Hè? Uh, maar andere typische producten die uh, laten ze weg... omdat ze hebben gemerkt dat uh, ja, gewoon dat soort producten uh, aanslaan bij, uh, bij de Fransen. En uh, ik heb ook begrepen, maar ik weet niet hoe het nu is... dat uh, in het begin... Uh, in de PR uh, was ook, uh, ze hebben het heel erg gewoon um, ja, low-key gedaan. Toen wist men ook niet heel erg goed dat het uit Nederland kwam. Dus men had gewoon het gevoel: het is een soort van Noordiek. Uh, ja, gewoon een van die Noordelijke. Bijna Scandinavisch, het zal wel iets Zweeds zijn of Deens. En um, dus ze dus hebben eigenlijk een soort van. Ze hebben niet een gevoel van Holland op dit moment. Het is meer uh, iets van zo'n Noordelijk land. Ja, en IKEA is wel Zweeds en H&M ook. Ik kan me dat voorstellen, althans Scandinavisch. Het uiteindelijke doel is niet Parijs, maar China. Nog één citaat uit je documentaire CEO van HEMA, Ronald van Zetten... in gesprek met een Chinese textielproducent. Our business will grow uh, as it has done over uh, the last years. And, um, I have a question. Do Mr. Uh, some things that a, a concept of HEMA can be... Uh, in, in China as well? Would that be a success or not? Uh, actually, I just wanted to tell you ik heb trouwens nog nooit zoveel steenkolen Engels horen spreken in één documentaire. Ja, dat is als echt heerlijk. He? Ja, maar dat vind ik ze ook zo leuk. En ze, het, het interesseert ze geen moer, Weet je, <laughs> ik bedoel hier, uh, ja, je zou je misschien ja, in sommige kringen zou je ervoor schamen. Maar zij ja, ze gaan gewoon op hun doel. Of het maakt niet uit of je goed Frans spreekt of goed uh, Engels. Nee, daar gaat het helemaal niet om. En ze schamen zich ook totaal niet voor. Dat vind ik ook zo heerlijk. Ja, echt leuk. helemaal eigenwijs en uh, echt eigen. En denk je dat uh, Ronald van Zetten uh, gelijk heeft... Dat, dat, dat HEMA ook een enorm succes in China, vooral bij de Chinese jongeren? Jij moet dat kunnen beoordelen. Uh, nou ja, dat is wel wat meneer Sun op een gegeven moment... in de documentaire inderdaad gaat beantwoorden. Oh, of wat? heb ik nu een hele belangrijke clue weggelaten. Ja, dat moet je niet doen. <laughs> nee, maar het, het, het zou wel kunnen. Omdat uh, uh, ja, in China... Uh, nou ja, da, daar komt, komen natuurlijk al die goedkoop geproduceerde spullen vandaan. Maar waar nu vooral in China heel erg veel behoefte aan is... is juist kwaliteit. En kwaliteit wordt uh, gek genoeg door Chinezen... Die, die interpreteren dat dat niet meer in China wordt geproduceerd. Maar bijvoorbeeld in een land als Nederland. Zo'n Noordic. Land. Hè? <laughs> dus, uh, dus het zou nog best wel eens kunnen. Dus als er een Europees merk op staat, dan, dan is de, dus de jeugd is daar echt wel voor in. Dat in China. Van die geslaagde internationalisering van hé, maar wie, wie wordt uiteindelijk de dupe? De, de Tom Poes, die niet mee mag. Uh, nou, als ik Ronald zo begrijp... Kijk, die man probeert natuurlijk gewoon... Hij moet altijd het, het, ja, de, de oude, goede waarde van zijn bedrijf moet hij zien te bewaren, Want het bedrijf bestaat al sinds 1926. Maar hij moet ook mee in het vaart de volkeren. Dus ik denk gewoon dat hij het gaat... Uh, misschien dat hij hele kleine stukjes worst gaat verkopen uiteindelijk... in, uh, in Rue Rambito in Parijs. Een heel klein hoekje. Jan Tingwind, bedankt. Stefan de Vries in Parijs trouwens ook bedankt. Het Geheim van Hema. Maandag op Nederland 2, 5 voor half 9. En dan heeft hij nog één popnummer van 2013, van ons te goed. We sluiten af, we geven het laatste woord aan Gijs Staverman. Hij presenteerde de top 40, de top 50, Countdown, de Veronica Drive-In Show. Hij werkt nu bij de commerciële radiozender Q Music. En Gijs, welke muziek gaat het volgens jou helemaal worden dit jaar? Dat is heel ingewikkeld om te vertellen, want ja, er, is zoveel verschillende soorten, er zijn zoveel verschillende soorten in muziek. Wat ik wel uh, steeds interessanter vind... is dat de, de muziek wel wat, um, wat aparter weer wordt. De, de dansmuziek wordt weer wat heftiger. De easy listening wordt weer wat echt easy listening. Uh, je krijgt wat andere invloeden in, uh, in bepaalde soorten muziek. Je ziet wat uh, singer-songwriters in, uh, in Engeland aan het doen zijn. staan. Uh, O'Dell bijvoorbeeld, die een uh, prachtig nummer heeft gemaakt. Annie Grammer, Ben Howard, dat gaat heel goed. Je ziet een beetje de terugkomst van de boybands... Um, in, uh, in de wereld. MKTO, dat draaien we bij uh, Q-Music regelmatig. The Wanted, One Direction. Uh, Justin Bieber die doet het natuurlijk goed... de, de contrasten worden in de muziek steeds groter. Maar ik heb niet voor een boybandje gekozen. Ik heb ook niet voor de carnavalsplaat van dit jaar gekozen. Dat lijkt me niet zo verstandig voor uh, met het openmorgen. Uh, ik heb gekozen voor Michael Kiwanuka. Ik denk dat hij uh, een geweldige start heeft gemaakt vorig jaar. En ik denk dat hij nog veel groter gaat worden. Um, Home Again is wel mijn favoriete nummer.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 I've been told all this talk will make you old, so I'll close my eyes, or look behind, I'm moving on, moving on. So I'll close. Wat een mooie muziek krijgen we in 2013. Ik verheug me daar echt op. Michael Kiwendoeka uit Engeland was dit. En Home Again, de keus van DJ Gijs Staverman. En dit was Met het Oog op Morgen op deze zaterdagavond. Morgen is er natuurlijk weer een oog dan met John Jansen van Galen. En hij ontvangt onder meer schrijver Anna Enquist... en cabaretier Pieter Derks. Straks BNN met de overnachting en daarna de nacht van Fiedemond. Ik wens je een goede zondag.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 Er zijn 36 wilde katachtigen in de wereld. Allemaal vertonen ze veel overeenkomsten met onze huiskat. Er is echter één groot verschil. De meeste wilde katten worden bedreigd met uitsterven. Stichting Spots probeert dit te voorkomen en uw hulp is daarbij onmisbaar. Kijk voor meer informatie op stichtingspots.nl en help de grote wilde katten in hun race voor overleving. Vluchtboeken, hotel erbij, kom vliegwinkelen op vliegwinkel.nl Dit is Radio 1.